Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Russische leger lijkt de instroom van honderdduizenden nieuwe recruten niet aan te kunnen. Ze sturen berichten naar huis waarin ze vertellen dat ze op de grond moeten slapen... en dat ze geen training krijgen voor ze naar het front gaan, zegt deze verslaggever. Gebrekkige voorzieningen, geen of verouderd materiaal. En nog veel erger, zonder de beloofde training... Naar het front. Een Russisch onderzoeksbureau bevestigt dat de soldaten zonder voorbereiding naar Oekraïne worden gestuurd. Dat bureau voorspelt dan ook dat het dodental onder die groep erg hoog zal zijn. Meer dan de helft van al het gas uit de Nord Stream pijpleinen is er al uitgelekt, zegt Denemarken. Het land verwacht dat de leidingen zondag leeg zijn. Het ding op de bodem van de Oostzee bestaat uit twee buizen en in beide zitten gaten door explosies. Volgens Duitsland, Denemarken en Zweden zijn de lekken in de pijpleidingen met opzet veroorzaakt. Een gelukje voor inwoners van Almere. Ze mogen de overgebleven planten van de Floriade gratis hebben. De wereldtuinbouwtentoonstelling is bijna afgelopen. Op het terrein moeten huizen komen en dus moeten de planten weg. Vrijwilligers gaan ze volgende maand uitdelen. En het woordenboek krijgt er een nieuw begrip bij... Waarom klopte dat? Omdat ik zei dat ik geen herinneringen had aan die stukken. Ik heb er ook geen enkele herinnering aan. Uh, ik heb geen herinnering aan dat op enig moment Ivo opstelte mij daarover heeft bijgesproken. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Een actieve herinnering ergens aan hebben krijgt een plekje in het woordenboek. De uitrekking wordt al jaren gebruikt in de Haagse politiek. Maar sinds Mark Rutte premier is, is hij nog vaker te horen. Volgens de makers van het woordenboek reden genoeg om het op te nemen in de volgende versie. En dan nog het weer, er valt nog wat regen vanavond. Morgen de meeste buien in het noorden en westen, dan zo'n 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp. De weg is dicht tussen de aansluiting met de A10 en de afrit Westpoort. Omrijden doe je via de A10 West. Door het ongeluk loopt het vast op de A10 Noord richting de A10 West... tussen Landsmeer en die aansluiting met de A5. 10 minuten vertraging.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 Oké luisteraars, welkom terug bij uh, FanFM en vandaag zijn we met uh, Lena van Den Haak en Arjan Schutthof bezig met Genesis. Het is, ja, het is leuke muziek, het is hele aparte muziek vind ik wel. Toch nog een beetje over die uh, Peter Gabriel, want ik ken Genesis toch wel een beetje als een soort camel. Een beetje uh, die progrock, die wat langere nummers, een beetje moeilijke muziek, laat ik het zo zeggen. En dan hoor ik dit soort nummers. Ja, die zijn heel poppy inderdaad heel anders, ja. Ja, ja dit is eigenlijk ook. Een, dit album maar is ook een soort van overgang hè, naar, naar richting al 1986, naar uh, Invisible Touch. Want dat was eigenlijk, uh, commercieel gezien, misschien wel. Uh... Een van de, ja, de best, misschien wel de beste. Ik weet niet hoe, hoe weekend dance het heeft gedaan, maar Invisible Touch was eigenlijk het commerciële album ja, het waar ze over heel de wereld echt wel, uh, nou, misschien wel vijf of zes hits uit van, van die ene CD. Of cassettebandje. Ik had cassettebandje en CD. Maar volgens mij, ja, dat was. Want ja, als kind zijn, uh, mocht je nog geen uh, CD's. Dus dat was gewoon een cassettebandje. Maar ja, de, uh, volgens mij hebben ze echt wel vijf of zes hits van dat album. En er zoveel nummers stonden er ook niet op. Denk, uh, Dit had nou, Pieter Gabriel nooit kunnen zingen eigenlijk, denk ik. Hè? Dit nummer? Ja. Nou, ja, Dat denk ik wel. Ja. hij heeft ook, ook heel veel poppy-achtige soms gemaakt. Uh, Toch wel? In zijn ja? solo. Zijn solo, oké. Okay. Ja, en zijn solocarrière was ook heel succesvol. Ah. Minder succesvol als die van Phil, maar, maar veel succesvol als die van Mike Rutherford, uh, Steve Hackett en, ja. en iedereen bij elkaar. Ja, oké. Okay. Ja. Hij, hij trok ook volle stadions. Ja? Nou, ik ben laatst nog geweest met Steve Hackett, maar ik was ook onder de indruk van zijn muziek. Want hij is ook degene die Genesis een beetje voort wil zetten. Of je... Nou, hij speelt nou, hij... veel Genesis Revisited's, Revisited Shows. Oh, oké. Okay. Waarin ja. hij dus allerlei uh, ou, ou, ou, oudere albums, maar ook ja. een live album Seconds Out, zoals nu tegenwoordig, helemaal naspeelt. Oké. Okay. En dat doet hij wel op eigen manier, met, met een saxofoon erbij. Want hij vond een van de redenen waarom hij wegging bij Genesis was, hij, hij zei, waarom halen we nooit een viool erbij? Of een saxofonist? Of een ja, hij wil uitbreiding, ja, uitbreiding oh. van ja, hij vond muziek. Hij wil meer van hetzelfde worden. En ja. Ja, hij wilde meer, meer variatie terwijl ja, die Tony Banks en Mike Rutherford veel, die waren al die, die hadden een bepaalde mainstream ontwikkeld voor Genesis. En dat ja. moest het toch blijven? Ja, ja logisch. Ja. Ja. ja, en zij hebben zich dan wel ontwikkeld, maar met hun instrumenten hebben ze zich ontwikkeld. En ze wilden niet een ontwikkeling, zeg maar, in de breedte, maar ze hebben zich ontwikkeld oh, meer ja. in de diepte. Ja, ja. Ja. Ni niet ja. zoals de Beatles, die, die, die producers hadden die de gekste instrumenten en orkestraties ja. en arrangementen ja, erbij haalden. Daar, daar, daar waren ze niet van. Ja. Nee, is heel anders, inderdaad, ja. Maar die waren al lang voorbij natuurlijk. Hè? 1970 was het zoes, ja. Maar Pieter Gabriel, uh, het laatste, uh, één laatste album waar hij op zong, heette Selling England by the Pound. Ja? En daar staat een nummer op. En daar zijn Lena en ik helemaal fan van. Dat heet First of Fifth. Um, en dat begint met een piano intro. En ik heb zo'n gevoel dat alle pianisten ter wereld, ik in ieder geval <laughs> wel, dat, dat intro zouden kunnen willen spelen. Dat wil je. Dat ja. wil je gewoon. Ja, dat wil Het is je. magisch. Het, het, het, het is in één keer dat je denkt van, hoe kan dit? Ja, als je op YouTube kijkt, dan zie je ook uh, heel veel variaties. Van mensen die het proberen na te spelen. En ook van bijvoorbeeld, uh, dan zie je een vader die moet huilen. Omdat zijn negenjarig dochtertje het probeert. En dan, dan, dan, oh. en dan snap ik hoe hij dat beleeft. En dat meisje ja. probeert echt dat met die ja. visie. Ja, dat is fantastisch. Dat het ik, ga luisteren ik heb ook een favoriet uh, pianonummer. Dat is uh, Let It Insane van David Bowie. Halverwege begint iemand los te gaan op de piano. Dat, is nou, dat moet je ook eens luisteren. Maar we gaan nu luisteren naar... Wat betekent het eigenlijk? Thirst of fifth. fifth nou, fifth ik fifth kwam er later achter dat... The first of fifth is een soort van estuarium... Een soort van inham in Schotland. Ergens bij Edinburgh in, in, in oh. de buur. Ja, iets maar met wat, die rivier. Wat, wat, wat dat dan weer betekent. Ja, ja. Behalve, the path is clear and no eyes can see. Zoiets, <laughs> maar anders... <laughs> Leuk. Gewoon luisteren. Hier komt hij. <middels> begin en eind van de piano. Ja, erg mooi ja. ja het is gewoon een verhaal. Het is gewoon een heel mooi verhaal wat verteld wordt. In het nummer zelf? Musicali gewoon ook uh, muzikaal gezien. Ik vind, ja, ik vind het gewoon... Uh, dat raakt me. Ik vind het gewoon heel mooi. Ja, zeker. Echt de passie van, van, van de muzikanten zit er gewoon in. Dat, dat, ja, het is geen... Dus, <laughs> ze spelen... Ja. Ik, ja, hoe moet je dat nou zeggen? <laughs> ja, inderdaad. Weet je, dit nummer ook, het is meer dan, dan de som van de delen. Het komt allemaal Eerst. zo mooi bij elkaar. Ja. En er is een soort van synergie ontstaat. Ja, ja dat is moeilijk. Ja. Ja. Ja, het is mo heel moeilijk om dat in woorden uit te drukken. Ja. En daarom raakt het de een wel en de ander dus niet. Ja, de, ja zo simpel is het. Ja. Nou, ik heb ook al eens gehoord dat de, de beste muziek... of de, de muziek die jij het mooiste vindt... Ook, even, is de je puberteit van 15, 16, 17 of zo. Die muziek komt het meeste bij je binnen... Ja, ook vanwege al... de herinneringen die erbij horen. Ja, maar Want dat... je staat er ook open voor. Of zo, er gebeurt van alles hier ergens. Of zo, ja. Ja, ja, dat jou, we, ja. Is, niet, is niet gebeurd. Je bent pas later bij uh, Genesis gekomen. Huh? Ja, ja, ja, en weet je, uh, ik, ik had in de jaren 80, 90 echt dat ik een beetje droog viel. Zo van al, al die grote jaren, 70 bands, die, die deden geen nieuwe dingen meer. Je had de punk en de disco en de pop en noem maar op. Ja. En, en ik, ik, ik wist even niet meer waar ik het moest zoeken. En toen kwam ik er eens op een nieuwe zoekterm uit. Progressive rock. Ja. En dat heeft voor mij weer een ja. enorme wereld geopend. Dus ja, die, die, die, die, die oude Genesis van de jaren zeventig... dat raakt mij in andere, ja, andere jaren zeventig muziek en de Beatles. Ja, maar goed. die ja. nieuwe muziek van, van nu... met, met Neil Morse en Transatlantic raakt me ook enorm. Sorry, maar uh, zijn dat ook LP's van Genesis? Nee, dus dat, dat zijn ar artiesten ja, die in ja? de geest van de Beatles... en Genesis nu mo moderne muziek okay. maken. En hoe heet die? Niet? Neil Morse, Transatlantic, ja. IQ, oh, Marillion... Okay. Merillion, ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja. Dus dat zijn een beetje de opvolgers die zijn ja. door Genesis beïnvloed. Ja, en ook de Beatles. Ja, ja. ja. ja. Maar het, ook een leuk onderwerp. Uh, door wie zijn zij beïnvloed? Wie? De Beatles, bedoel? De je? Genesis. Oh, ja? Genesis. Wie hebben zij als dus grote voorbeelden ja, gehad? Ja, Tony uh, The Animals. The Animals. Toch, Toch zei ja. hij? Uh, uh, maar niet die oude rockers zoals uh, Little Richard of zo? Of, uh, nee, hij helemaal niet. Nee. nee, een beetje, kijk, zoals Phil Collins, die zat ook in, in allerlei obscure bandjes mee te drummen tijdens een genesis, zoals Brand ja, X. Ja, Brand X. Dus een beetje oh, ja. de jazzrock-achtige kant. Oké, okay, ja. Weather Report, inderdaad. Ja, ook Zwitser. Maar of ja. nu Orchestra. Oh, ja, ook mooi. Ja. <laughs> en het is ook wel voor, voor, voor de, de keyboard speelde meer de klassieke muziek. Dat hoor ik ook echt, echt, echt bij hem terug. Ja? Ja, okay, want ja. Tony is ook klassiek geschoold. Ja. En hij moest van zijn ouders een muziekinstrument bespelen. En de piano stond daar thuis. Dus ging hij op de piano. Dus eigenlijk ja. gewoon heel, heel volgzaam. En zo heeft hij zichzelf ontwikkeld. Ja, je moet niet vergeten: die eerste tijd voor de Genesis. Ze zijn allemaal miljonair geworden. Maar die eerste tijd hadden ze het echt zwaar. Ze hadden dikke ja, ja. schulden opgebouwd. Ze zaten in een, in een oude boerderij, de Manor. Waar de ratten ja. over, over, de, ja? over de vloer liepen. Ze, ze aten slecht. Ja, ze woonden wel bij elkaar. Het was wel een... Ja, ze, ze hebben langere tijden, zeker als ze opnemen waren, ja. zaten ze bij elkaar. Het okay. zijn ook echt ja. goede vrienden. Toch wel? Ja ja. Met haar. Ja. ja. ja, anders hou je het ook niet op die manier, denk ik, zo lang vol. Nou, ze hebben het niet zo lang volgehouden, toch? Nou, uh, uiteindelijk zijn ze 50 jaar uh, bij elkaar als band. Nou, nee, ik weet het niet. tot 72, toen eigenlijk een hele verandering, denk ik. Hè? Ik kan het maar. Uh, nou ja, hun nou, laatste... Ze hebben platen gemaakt, gemaakt van 1967 tot 1991. Ja. En daarna hebben ze niet meer, zijn ze niet echt de, de studio meer ingedoken. Nee. Maar ze hebben elkaar nog wel steeds gezien en bijgehouden... Oh, okay. tijdens die live concerten. Ja. Oh. En in 2007 is een aantal concerten geweest. En uh, When in Rome, dat was de laatste. Dat was een gratis concert uh, waar meer dan 500.000 man... Bijeen was gekomen. 100. Gratis. En op een mooie He? zomeravond op... in het Colosseum. I'm ja. mind you. Of het Circus ja. Maximus. Ja, het circus Maximus. Nou, echt fantastisch. Ja. Uh, kijk maar eens op YouTube. Al die concerten zijn natuurlijk allemaal uh, mooi uh, uh, okay, okay. uitgezonden. Ja. Ja. En omdat men ook dacht, nu is het klaar. Ja. Maar ja, toen in 2020 kondigden ze aan. Nee, ze kondigden denk ik in 2019 aan. dat ze vanaf 2020 toch nog een keer gingen toeren. Ja. En op dat moment was ook helaas uh, COVID. Dus is, uh, is de tournee een aantal keer uit, uh, of, uh, af, ja, afgelast. Ja. En uiteindelijk uh, is het doorgegaan. En hebben ze nog concerten in Europa en in Amerika uh, vastgeplakt. En okay. ja, bij dat laatste concert in Nederland... Dus ze hebben in Nederland twee concerten gegeven. Uh, 21 en 22 maart. Ben ik bij, een, bij, de, bij het eerste concert geweest. Okay. En ja, dat is dus... Ik was zo blij... Want ik dacht echt 2007, ik heb ze wel gezien in, in de arena. Maar ik zat, acht, nou, ik, ik zat ver en ja, ik, ik, ik zag meer de, de, de grote schermen dan ja. echt de gezichten. Maar nu en toen, toen was ik al soort van blij van, oké, okay, ik was er in ieder geval bij. Ja. Maar nu was het zo van, oké, okay, ze zijn er. Nou, uh, koste wat kost, maakt me niet uit. Ik sta daar en, en ook vooraan. Want anders, en ik wil ze kunnen ruiken. Ja, ik, mo ik moet het zweet, uh, de zweet de druppels van de, van de voorhoofd, moet ik zien. Ja. Want, want uh, dit, dit is letterlijk ook gezien de leeftijd en om de, de, ja, hoeveel eruit... Ja, hoeveel is op dit moment, de conditie... We, dan weet je zeker... Ja, dat gaat niet meer gebeuren. Dit nee. is de laatste keer. Dus, dus dan weet je gewoon, je moet. Nou, zo simpel is het. En hoe vaak ja. heb je ze gezien? Live? Ja, ja, twee keer maar. Twee keer maar. Ja, oh, okay. 2007 ja. En, uh, en, en, en, 2022. en 2022. Nee, dit jaar. Oh, 20. Ja, wat je zei inderdaad. Ja. Ja. Een nummer wat ze nooit hebben gespeeld... is uh, Blood on the Rooftops... Ja, en, ja ik, uh, en, en weet je, uh, we hadden het er laatst over. Kijk, je, je weet hè, als je schrijver bent, je hebt je eerste boek geschreven. Het is een succes, is het is ontzettend moeilijk om je tweede te schrijven. Zeker, ja. Nou, dat geldt ook nu voor Genesis. Want die hadden dus na het vertrek van Peter Gabriel, hadden ze Trick of the Tail gemaakt. En dat was het grootste commerciële succes voor, voor, voor die tijd, voor hun. Ja. En ze kregen ontzettend veel waardering. Ja. Ze, ze, ze, ze toerden door Europa en Amerika en ze werden eindelijk een echte band. Ja. Maar toen moesten ze een schrijven. En dat vonden ze moeilijk. En toen dachten ze, weet je wat, we gaan niet meer die harde symfonische kant... maar meer naar een dromerige, zachte kant. Okay. En toen kreeg Steve Hackett een meer prominente rol. Dus dit nummer is ook ja. geschreven door Phil Collins en Steve Hackett. Aha, okay. en, je, en het begint met een hele zwoele, zachte, beetje Spaans-achtige dromergitaar van Steve Hackett... wat langs ja? overgaat, een hele sfeervol, sfeerische som. Nou, we gaan luisteren. Stay. Won't you stay? Us, still surprised you won the West in time to be our guest, name your prize mm -hmm. Drop a wine, glass of idea. What's the time? The grime on the time is mine. Ik zei net een laatste stukje, een stukje Genesis. Wat ik eigenlijk niet zo mooi vind. Het is meer een wolf sound. Het komt alles op me af. Eigenlijk allemaal een beetje hard. Ik kan niks onderscheiden. Ook geen melodie vind ik ook een beetje moeilijk te herkennen. dus uh... ja, Ik heb er geen last van. Nee? Nee? Ik, uh... ja, ik heb er geen last ik, van. Ik volg het helemaal. Ja, maar nou, ik, kan wel, ik kan wel indenken dat je... Kijk, als, als je uh, veel naar de, deze muziek luistert, dan begrijp je het. En als je dat zomaar een keer hoort, oh ja, dan is het ook. ook ik heb, ik heb de honden de keer gehoord. Je, ja. Hoort. Ja, echt, ja. Ja, ik, inderdaad, je moet sommige dingen ook uh, leren waarderen. Het moet, het moet in je groeien. Ja, groeien. Het moet echt ja. in je groeien. Ja. Maar je zei net, moet je muziek begrijpen? Ja, soms wel ja. ja. Kijk, niet, niet altijd, want het ligt aan het, het genre. Ja, het is emoties, zeg je net. Ja, emoties begrijpen we niet. Dus ja, het is uh, best wel moeilijk om te definiëren. Ja, wat is nou een hit? Ja of nee? Hè? Ja. Uh, ja, maar Ik vind het mooi aan muziek ja, maar... dat het een taal is... Die je, die je eigenlijk met iedereen kan delen. Ja, het is universeel. Ik, ik ben wel eens in de bergen geweest van Nepal... en iemand tegen mij zei... waar kom je vandaan? Ja, Ik zei in Nederland... Red the Love. Ja, een ja, beetje nou, een van... Nou, Hallo. Ja. Maar het is dus ergens een radio geweest... en ergens uh, een song. Ja. En, en dan, dan, dan, ja. dan heb je een taal. Dan kun je met elkaar praten over Red Love. Ja, dat is waar. Niet over Johan Kruik. John ja, ook. Oh, dat ook oh, bijvoorbeeld. Oh, die kent ja, iedereen. Dat kent ja. iedereen, ja. ja. het oh, leuk in Nepal, ja... En, Reda, love, ja. Ja. ja, knap hoor. Ja. Ja. Maar goed, ja. het volgende nummer, Domino. Ja, ja dat, uh, uh, van het album uh, Invisible Touch is dus we gaan weer iets meer uh, richting, uh, richting het einde eigenlijk van, de, van, de, van het werk wat ze hebben gemaakt. Um, het, ja, het is een album wat toen ik uh, nog echt heel jong was... dus ik vond in het begin alleen de hits leuk... en de langere liedjes dacht ik van... ja, daar had ik niet zoveel mee. Maar uh, omdat je een cassettebandje hebt... Uh, kon je niet zo goed doorspoelen... of zoals met een cd dat je op uh, hup, uh, shift uh, uh, uh, een nieuw nummer... dus je bleef er toch naar luisteren... en dan groei je daarin. En uh, naarmate je dus langer hoort... Uh, en ook langer naar de tekst luistert. Oh, yeah. uh, ja, groeide mijn waardering voor dat nummer. Yeah. En uh, ik vond het ook heel erg leuk dat later dan, bijvoorbeeld op YouTube, dat je dan uh, uh, zag dat ze tijdens concerten... dat ze dan ook iets leuks deden met het nummer. Okay, dus dat... Yeah. Uh, dat yeah. uh, Phil Collins dan uh, roept van... Uh, uh, van uh, and all the people over there... en the people over there... en dan bedoelt hij dus dat je, dat je even met je... Oké, okay, ja. ja. <laughs> of is, oh nee, dat ja. is helemaal niet met Domino. Dat is met iets anders. Heb ik het nou? Nou, maakt niet uit. Maar in ieder ja, geval... Ik, het, is, ja. <laughs> ja. Ja, ik, van, het is een mooi nummer. Het is echt ja. een, een goed nummer weer... wat ook live... Uh, heel goed uh, te luisteren is en, en ja, je, je kijkt je ogen uit en je ja, luistert. Okay. Ja, het is echt. Uh, ja, we hebben we uh, live nummer moeten draaien. Is dat? Uh, ja, die hebben ja. we. Die, die, die komt hierna. Oké. Okay. Ik wou nog wat vragen. Wat was dit ook weer? Oh ja. Dit nummer hoef je niet honderden keren te horen. Dit is toegankelijker dan die andere nummers. Jawel, het is wel iets. Het is wel toegankelijker. Maar nogmaals, ik was toen heel jong en voor mij was het op dat moment niet heel toegankelijk. Dus ik heb het echt wel moeten leren waarderen. Oké. Okay. Want ik was zeven. Ja. Heel jong, inderdaad. Kijk, ik begon met, met de popnummers en ik vond dat helemaal leuk. En MTV was ja. helemaal. Weet je, je had vroeger. Oh, MTV. Je, je had MTV ja. en dan hadden ze bijvoorbeeld een, week, een weekend with. En dan draaiden ze de hele weekend alleen maar video's van een bepaalde band en we hadden toen een, een videorecorder, zo'n uh, video 2000, dus nog niet eens een VHS, maar de voorlog. Ja. En, en dan ging ik om acht uur opstaan en dan ging ik al die liedjes, ging ik allemaal uh, op jo. de videobanden, ja. ging ik opnemen en dan kon ik later nog een keer kijken en luisteren en ja op die manier groeien zeg maar in een band ja. en um, ja dus dus ja als je jong bent is het gewoon heel anders. Maar uh, ja, voor mij. Met zeven jaar, ja, goh. Ik vind het knap, hoor, oh. zeven, ja, zeven jaar. Toen, toen, toen ja. luisterde ik echt niet naar dit soort muziek. Nee, ik maar, begon met James Last. Ja, nou, bijvoorbeeld, Ja, maar ja. kijk, ja. laat ik, ook, ik was ook fan van Rick Ashley, dus snap je? het? het uh, uh, ik ging ja. van links naar rechts. Ja. Uh, maar op de een of andere manier vond ik toen al heel mooi om muziek te horen en te luisteren in plaats van alleen maar liedjes. Maar dat is wel de, ja, waardoor ik hier, waardoor ik Genesis heb leren kennen. Maar het is wel een van de langere nummers. Het duurt meer dan tien minuten, Domino. Ja, ja, ja. <laughs> dat ik kan, heb je heel gauw bij Jensen. Dat heb je snel, ja. Ik, ik, ik kan er niet zoveel over zeggen. Nee? Nou, dan gaan we luisteren. near the Poppy, domino, lang nummer. Ja, nou ja, het valt nog mee toch? Ja. Ik vind het er wel een beetje luistermuziek nog steeds hoor. Ja. Ja, ja. Denk, je moet wat je zegt, inderdaad, uh, zeker in het begin denk ik, veel, veel horen. En met de koptelefoon op, heel aandachtig luisteren. Ja, je zit ja, dus, dat... Toen, toen, toen veel de solo ging, toen, toen ging je bij zijn eerste plaat ging hij de, de blazers van Up in the Fire inhuren. Ja. Nou, nou, dat, dat was natuurlijk zo van blasfemie, van uh, wat doet Phil. <laughs> wat doet hij? Ja. Ja, en, en, en, maar ja, het zweemde de pan uit opeens. Ja, geloof ik ook inderdaad. Ja. Ja. Maar we zullen straks een num nummertje horen. Maar ook aan dat, aan dat nummer we straks zullen we horen... Uh, robbery, Assault and Battery. Daar spelen ze uh, live in uh, ja, okay. een album genoemd Seconds Out. Okay. En uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is ook heel luchtig, warm... Vrolijk, springerig. Dus dan zul je ook, ook zien dat ze ook toen wel in staat waren... tot, tot, ja, ja. tot meer die, die, die luchtere ja. kant. En als ze live optreden, is dat anders dan hun platen? Voegen ze er iets van toe of zo? Of, uh, wat doen ze? Nou ja, kijk, wat, wat, wat, wat later heel beroemd werd... was de drumduet tussen Chester Thompson en Phil Collins. Wat ze dus echt toevoegen aan, aan, aan zo'n live het repertoire, ja. Maar ook de lichtshow en, en de hele scene met enorme beeldschermen... En de ja, Tamboerijn sessie van Phil. Ja, dus, dus de, de hele show was... En, en ik moet ook zeggen, kijk, die nummers zijn zo complex... dat je dat nooit helemaal live kan, kan waarmaken. Zeker Toch niet in nee, al die synthesizers. Nee, nee. Ja. Dus dat was vaak net een tikkeltje eenvoudiger. Okay. Maar, maar zeker nog uh, ja, op, op een hele andere manier heel erg veel charmer. Ja. Dus ik moet het toch eens een keer gaan kijken denk ik. Oh, dat kan niet meer. Nee, dat kan niet meer. Alleen wie <laughs> nou, op kan YouTube het allemaal hè. Naar Steve Hackett. Steve <laughs> ja, en, en, live, en ja. Mike and the Mechanics. Oh, ja, maar die, heeft wel, andere, ja. die oh. heeft wel weer een andere zanger hè? Dat heb ik begrepen. Nee, ze hebben altijd een of, andere zanger, want hij, hij, hij, hij zingt niet. Nee. nee. maar was het eerst Paul Garrick en wie is het we, we, elke oh, keer is, al... Ja, dat, ik weet niet wie. Nee, die, dat, dat ze, ze hebben ook, ze hebben nu Ook Tegenwoordig. Nee. Huh? nee, dat is Lambert. Andrew Lambert. Andrew Lambert, oh, ja. Okay, Want die, ja. die doet niet heel slecht hoor trouwens. Nee, die doet het hartstikke <laughs> goed. Die ja. een stem als een dijk. Ja. Steve Hackett zingt af en toe zelf hoor. Hij heeft ook een vrouwelijke zanger bij zich, maar ook een andere zanger. Maar hij zingt ook af en toe zelf. Oké, okay, wat leuk. Maar geen, geen geweldige stem. Nee, zeker niet. Dus meer, ja. het, is, het is net net als met Camel inderdaad. Met Andy ja. Latimer. Die kunnen ja. beter niet, niet gaan zingen, die moeten lekker staan <laughs> <daarbij laughs> blijven spelen. Ja, ja schoenmaker hou je bij je leest. Ja. ja. Maar goed, we hebben nog negen 9 minuten. We gaan nog even Robbie Orsels en battery draaien. en dan gaan we afronden. Hier komt hij. We moeten dit nummer een beetje inkorten, want we moeten nog een hoop vertellen en we hebben nog een mooi laatste nummer. Uh, Lenna, waar wil jij mee eindigen? Wat is... Nou, nee, we, gaan, uh, we willen samen eindigen. Ja. Ja, we gaan, uh, want dat vinden we allebei een goed nummer. <laughs> ik denk dat dan, uh, dat is het leukst. Uh, nee, we willen eindigen met uh, Abacab. Ik weet alleen niet, hebben we de, de live versie of de, uh, de normale versie? Zal ik een stukje laten horen? Ja, ik krijg daar energie van. Doen. Maar ik bedoelde eigenlijk meer... Uh, heb je nog iets laatst over Genesis... wat je kwijt wil aan de luisteraars? Van gaan luisteren of... Uh, hè? Uh, ja, Genesis is niet mainstream... maar ze hebben zoveel soorten muziek gemaakt... dat je... er is altijd wel één liedje wat je leuk vindt... en van daaruit kun je verder... kun je, kun je, je verder je, de, de muziek... zeg maar, luisteren en waarderen. Oké. Okay. Nou, ja, dat... En jij Arjan? Ja, weet je... In, in, wat moet je erover zeggen? Uh, het is zo'n rijke band qua verleden. Het is, ze zijn er lang niet meer in. Maar het rare is dat ik vind dat ze tijdloos zijn. Oké. Okay, en ja. uh, uh, ik, ik hoor ook andere platen van vroeger. En ik denk, nou, dat is er toch wel een beetje geweest. Behalve dan die echte... Uh, Zo'n Beatles. Het maar ja. ja. maar, maar, maar Genesis is in staat gebleken om, om ondanks het feit dat ze sinds 1991, dat klinkt al heel lang geleden, geen nieuwe platen meer hebben. Nee, gemaakt. nee eigenlijk, eigenlijk is dat best wel erg. Een live albums. Ja, dat is wel... ja en ja, Calling dat, All Stations, zonder veel. Moeten we dat, dat toch uh, maar meerekenen. Die, die, die, die eerdere platen, zoals Trick of the Tale en Wine and Wuthering. Uh, gewoon uh, gewoon tijdlang. Dus ja. Iedereen moet gewoon luisteren. Van blijf luisteren, blijf proberen. Het gaat in je groeien. Nou mag ik jullie hartstikke bedanken voor deze interessante informatie van deze geweldige muziek. Dus uh, hartstikke bedankt.